Ook van 5 uur hoor hier bij Radio Els 558. En je hoorde natuurlijk de Els-Praat van deze week uit 1978 van Abba uit Zweden met teken me. En we moeten een uurtje inhalen van gisteren, dus het is inderdaad een, een beetje een straf uurtje. Maar het wordt ook een heel strak uurtje. Maar we gaan eerst even natuurlijk de weekjes door de midden zagen. Dat moet ook gebeuren. Dat was show. De kopjes in de borden, de komende in de E wie weg, jij was af. Welkom vrienden en vriendinnen van de Hava Show en van Radio Els 558 natuurlijk. Els is een beetje boos, want ik heb zijn uurtje eerder weggehaald vanaf de non-stop, maar het laatste uur was wel geweldige non-stop muziek door Els, chapeau daarvoor. Het is vandaag woensdag 13 april 2016, het is geen vrijdag, dus die 13 die zegt dan, geloof ik, niet zo gek veel. Tenminste, ik heb er hier weinig van gemerkt. We waren er gisteren niet, dus we zijn er vandaag gewoon een extra uurtje. En dat eerste uur gaan we bijna alleen maar non-stop muziek draaien. En dat doen we wel in de volgende volgorde. We beginnen in de jaren 60 en dan gaan we langzaam zo opklimmen naar de jaren uh, 70, 80 en volgens mij aan het eind ook zelfs nog iets van de jaren 90. Dus de muziek. Uh, is eigenlijk een beetje een tijdmachine in dit eerste uurtje. En daar gaan we gewoon lekker mee beginnen. zoals gewoonlijk, natuurlijk, een plaat van 50 jaar geleden. Hier zijn de Rolling Stones uit 1966. Have you seen your mother baby standing in the rain? Goedemiddag, je luistert naar Radio Els 58. Rijnmondgebied woont en je hebt wasbuiten hangen, zou ik het maar gewoon naar binnen halen, want het wordt hier ontzettend donker. Er komen volgens mij grote onweerswolken die drijven nu boven het Rijnmondgebied hier in ieder geval wel. Ik hoop dat het bij jou niet het geval is. Verder was het natuurlijk vandaag gewoon een prachtige, heerlijke. Lentendag. Er staan 65 files in Nederland met een totale lengte van 299 km. Een van de langste staat op de A4, Amsterdam-Rotterdam, 9,3 km tussen Schiphol en nieuw -Venep. Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartel. 24 uur per dag, Radio Els.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 saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Looked out in my mind. De Monkeys bij Radioas 558 in de Alpha Show. We gingen één jaartje maar omhoog. We gingen van 1966 naar 1967 toe met I Am a Believer. Misschien ken je de Monkeys nog wel als je al heel erg oud bent, zoals ondergetekende. Dan heb je ze nog op tv gezien in die leuke TV-serie. Die kwam meestal, dacht ik, op zaterdagmiddag. Ja, vorig uur ook al gedraaid in de non-stop. Dave, die Dozie, Bicky, Mick en Tits. Ik heb weer een tientje gewoon Els. Want Els heeft altijd een weddenschap dat ik dit niet kan uitspreken. Nou, het gaat toch goed, hoor. 1967 blijven we even in met oké. Okay. 5 8. Tover 5 hier in de Show en we gingen de 70s in, want dit kwam uit 1970 en uit Volendam en uit Nederland. De Cats natuurlijk met Magical Mystery Morning. Het schijnt niet echt door te zetten die omweer, want ik zie het hier een klein beetje opklaren. Maar het waait wel nog af en toe met van die windvlagen. Dus wat het gaat worden, we wachten het wel af. Oh, de vogeltjes fluiten in ieder geval nog. Maar deze vogeltjes die floten in 1972. We gaan eens wat Duitse muziek op de radio horen. Van Tony Marshall in Schöne Meid. Welkom bij Radio Els 558, de afwaarshow tot 7 uur vanavond. De meid, als Wer weet wie lang dat nog geht? Wer weet wie lang die welt zich dreht. Hey! Schöne Meid, hast du heute für mich Zeit? Oh ja, oh ja, oh! Sag bitte ja, dan ben ik nur für dich da! Oh bitte, oh ja, oh ja, oh! Opa, opa, ja, bedankt! Schöne Meid, glaub mir so! In de jaren 70 was Duitse muziek zeer populair in Nederland. Denk maar eens aan het doel van Peter Maffei, die wekenlang opeen stond in de Nederlandse top 40. En volgens mij was van Tony Marshall de hoogste positie nummer 3 met Meid uit 1972. 24 uur per dag. Radio Els 558.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 ZANG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 Bien ja, Souvent écouté, oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui, Jérôme, c'est moi. Je retrouve Else ook altijd, De radio Else, c'est moi. <laughs> Zemma, we gingen naar 1974 tot dus weer Twee jaartjes verder in de tijd. Je hoorde natuurlijk J. Joro mee. Uit 1974. Zoals gezegd ze bij Radio 558 in de Affen In dit eerste uurtje draaien we bijna uitsluitend muziek. Dus niks, geen gekke dingetjes tussendoor. Hadden we eerst vogeltjes. Komt er nu opeens weer een stoomboot, stoomboot voorbij. Speciaal voor Bert M. in Anderhorn. Ja, misschien vaart hij wel door, de, door die borren heen. Hè? Die sloot die daar ligt. Hier is Sailor. Mid Sailor natuurlijk. Sailor, get your feet on the ground. Get your leave, get your money, get yourself in the town. In, in de file of in de keuken, ja, waar je ook bent, zit je misschien al aan tafel. Dan wens ik je natuurlijk smakelijk eten en geniet vooral van de muziek. Je hoorde Airbubble uit 1976 met Racing Car. En we gaan de jaren 70 verlaten, want dit was de laatste 70s plaats zoals dat heet. We gaan maar gelijk naar de 80s toe, naar 1980. Ja. Toen kwam er een, een damesduo die heel wat mooie muziek heeft gemaakt en ook een aantal... Aardig hits. Dit was een van hun eerste, als ik me goed herinner. Meeboet is dit en Lady Night bij Radio Els 558 in de Alphars show. Wat een heerlijke muziek om je aan over te geven, Surrender van John Anderson. We zijn inmiddels aanbeland in het jaar 1982 en enkele weken geleden was dit nog de Elfsverlatingdag een maandje geleden of zo. Tenminste, zoiets kan ik me voor de geest halen. Wij zijn toegekomen hier in de Ava Show aan het eerste twee twee-luik. want volgend uur doen we er gewoon ook nog een keer één. Dat worden twee opnames van Man at Work, de twee enigste top 40 hits die ze gehad hebben overigens. Als eerste gaan we luisteren uit 1982 naar Down Under en daarna... Die vind ik zelf veel mooier. Uit 1983, Overkill. Twee leuk. Nu, nee, nu, nee, nu, nee, nu. Waar alleen je een hmm. vaai uit kan leen. Maar trail, het vol zal leen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 Of my language, he just smiled and gave me a bit of my sandwich, and he said, I come from. Geet een hit. Dus je hebt helemaal gelijk, klopt. Het is ooit nog een Els-hit-tip geweest in 1983, Overkill met Man at Work. En daarvoor was het natuurlijk ook Man at Work, want we waren tenslotte bezig met de tweede leuk was het Down Under. Die is natuurlijk veel bekender uit 1982. We begonnen dit uurtje, deze muzikale tijdreis door de decennia's heen in 1966. En we zijn nu al aangeland aan 1985. Ja, misschien herken je hem nog wel, hè? Ja, Murray Head is hier. Bij Radio LSP58 in de Amwa-show. Het schiet alweer aardig op het eerste uurtje. Het gaat er wel hard hè, met al die lekkere, fijne muziek. Hier is One Night in Bangkok. Bij Radio LSP58 in de Amwa-show.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 Ain't free. You'll find a god in every golden voice. And if you're lucky, then the gods are she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a boy. It's sweet as I should be. been looking at the boy, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded polluted thinking town. What? a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in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 10 voor 6 hier in de Affashow zijn we al in het tweede gedeelte van de jaren 80 beland. Om precies te zijn 1988 met Ziggy Marley en de Melody Makers met Tomorrow People. En we gaan het dus even wat rustiger aan doen. Een van de laatste nummers die je hoort voor het tijd zijn. En het weer en het nieuws van 6 uur. En dan gaan we gewoon de reguliere Affashow doen. Natuurlijk met allerlei ditjes en datjes en noem maar op. Weerbericht, nieuws, weet je nog wel. Van alles en nog wat, maar nu gaan we eerst even luisteren naar Roxette uit 1989, Listen to your heart. I, know in the of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Listen to your heart. Het 1989 rock 1989, Roxette, Listen to your heart. Volgens mij heb ik deze plaat nog nooit gedraaid en het is toch eigenlijk toch best wel een leuk nummer. Het duurt alleen eigenlijk een beetje te lang. Listen to your heart, oftewel luister naar je hart en stem af op Radio Els 558. Zometeen zijn we weer terug naar het nieuws en het weer en we gaan nog één plaat draaien uit de jaren 90, 1993, de Radios met Zico's Na na na, je hoort me terug aan de andere kant van de klok, zoals dat heet. She... Like a rainbow, sways while she glows. Moves like a rainbow. Generate Sun world.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 558, met het nieuws. Dit is het nieuws. Mijn naam is Michael Kames. Goedenavond. Het neerstorten van de Russische gevechtshelikopter in de buurt van de Syrische stad Homs is mogelijk te wijten aan een fout van de piloot. Eerste signalen uit het onderzoek zouden daar volgens Russische media naar wijzen. De helikopter crashte gisteren. De verdenking was enige tijd dat het zou zijn neergeschoten. De twee inzittenden, de piloten, kwamen bij de crash om het leven. De nabestaanden van oud-minister Els Borst laten weten dat zij vrede hebben met het vonnis dat de rechtbank vandaag heeft gewezen. Zij pleiten voor een overname van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra, zodat patiënten zoals Bart van U voortaan op tijd de zorg kunnen krijgen die nodig is. Bart van U, de moordenaar van Borst, werd ontrekeningsvatbaar verklaard en kreeg geen celstraf, maar TBS opgelegd. Een afgeluisterd telefoongesprek van een groep treinreizigers, dat is de aanleiding gisteren geweest voor de tijdelijke afsluiting van het Centraal Station van Leiden, dat heeft de politie laten weten. Een reiziger ving iets op over een wapen en belde noodnummer 112. Agenten doorzochten de trein, gesteund door een politiehond, maar er werd niets verdachts verder aangetroffen. Drie verdachten in de leeftijd van 18 en 19 jaar uit Den Haag en Delft zitten nog vast voor verhoor. Het weer, het wordt langzaam maar zeker steeds droger in het hele land. Wel moet rekening worden gehouden met opnieuw dichte mist. De temperatuur zakt naar zo'n 4 tot 7 graden. Donderdag opnieuw stapelwolken en zon, later op de dag kans op onweer. De maximumtemperatuur komt dan uit op zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.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 In de non-stop programmering, niet elk uur. Maar hij komt wel heel vaak voorbij als zijn de duuropener. En in de afvalshow natuurlijk elk uur. Die geweldige Elspelat die we deze week hebben, die komt echt in het rijtje van Gouden Elspelaten. Uit 1978 hoorde je Abba met deken Censomi. We zullen eerst maar eens even netjes gaan klappen. Welkom luistervriendjes van Radio Els 558 bij de AFA Show. Het tweede gedeelte tot 7 uur moet je het nog even met Ferry Den Hartig doen. En dan nou komt Els weer terug met al die fantastische gouden oude muziek. En dat doet ze toch eh, gewoon, gewoon altijd. Hè. Ze is gewoon altijd aanwezig. Eh, wat gaan we allemaal doen dit uurtje? De normale dingetjes natuurlijk, weet je nog wel? De tijdmachine. Dan gaan we even kijken wat er vandaag allemaal gebeurde in het verleden op deze 13e april. Uh, we hebben wat nieuwsfeetjes gaan we opzoeken voor je op internet, even lekker streunen, vind ik altijd wel gezellig. En we hebben veel muziek van Traffic bijvoorbeeld van Carly Simon, Long to Learn and the Shakers, Josef... Feliciano. Dat is een heel apart plaatje. Ik vind het prachtig. Erik Clapton is er twee. luik dit uur. René Vroger, maar weer eens opgezocht. Een van de weinigen die ik goed vind van deze jongen. Lenny Koer. De Boys. Shakin' uh, Stevens komt voorbij. Rick James. Harpo. Maar we beginnen natuurlijk met de plaat van 50 jaar geleden. En dat is dit keer, is een, keer een Hollandstalige van. Wim Zonneveld, die in 1974 al overleden is, maar zijn muziek horen we nog steeds heel erg graag. Hier is de Tea Room Tango uit 1966. En hier dames en heren, hier komt een liefdesgeschiedenis uit Den Haag, getiteld Tea Room Tango. <tankt> Toen ik jou de roze tiroem langzaam binnenschreden zag, Met je kaal gevriede bandjas en je arrogante lach Een afschuwelijk beeld van honger en ellende Vroeg ik me af hoe ik jou in zijn hemelsnaam herkende.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 Ja, ik ben belast. Ja, dat heb ik met Els ook een keer geprobeerd in, uh, in een eetgelegenheid. Maar Els die rende toen ook hard weg. Ik kon mooi zelf alles afrekenen. Jo, de Wim Zonneveld uit 1966 met T-Room Tango. 318 kilometer files verdeeld over 58 stuks en een van de langste staat op de A15, Nijmegen-Rotterdam 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Arkel en Sliedrecht West. Dit is Radio Els 558 met Fergie Den Hartel. All-Hit Radio, Radio Els 558.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 558 via www.radioelz558.nl en soms in het oosten van het land op de 1512 kHz in de middengolf en soms ook in het noorden van het land op de 105.4 FM. Heel lang niet gedraaid, Harpo en 1975 met Movie Star, dat werd weer eens een keertje hoogtijdig natuurlijk. Een 72-jarige vrouw die in een bos in de Amerikaanse staat Arizona verdwaalde toen ze op weg was naar haar kleinkinderen, is na negen dagen gered doordat ze het woord help. Met stokken en stenen had geschreven. Een helikopter zag de stokken vanuit de lucht nadat de hond van N Cheren Rogers al eerder werd gevonden. Daarna kon de vrouw worden gered, meldt de politie gisteren. Rogers overleefde haar verblijf van negen dagen in het bos door water uit beetjes te drinken en bladeren te eten. Ze werd zaterdag samen met haar hond in relatief goede gezondheid teruggevonden. De vrouw die met haar hond reisde zei dat ze zonder benzine kwam te zitten en dat ook de accu van haar hybride auto leeg was geraakt. Ze raakte gedesoriënteerd toen ze met haar hond. Oh wacht, nou gaat dat even fout, want ik zit hier op een knopje te drukken en dan ben ik met mijn berichtje kwijt. Oh, daar is hij weer. Ze raakte gedesoriënteerd. Desoriënteerd toen ze met haar telefoon ging lopen om proberen beter ontvangst te krijgen. Rotsjus kon dezelfde avond nog uit het ziekenhuis worden ontslagen en werd herinnerd met haar familie. Het zou je maar gebeuren dat je zo in een bos verdwaalt. Hier in Nederland ben je er binnen een paar uurtjes lopen mee uit natuurlijk. Maar ja, in Amerika is alles een beetje groter en bigger als hier natuurlijk. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. James zat bijna vijf minuten lang in je radio luidsprekers, hè, zoals dat heet. Het komt uit 1985 en het is allemaal getiteld GLOW. Welkom bij Radio Els 558. Zit je aan de afwas al, dan wens ik je daar veel sterkte mee. Met de muziek komt dat wel goed natuurlijk. Zit je nog lekker te eten aan de warme hap, dan wens ik je natuurlijk zeer smakelijk eten. Radio Els 558. Informatie. John Kerry heeft het record gebroken. Hij is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die het meest gereisd heeft. Kerry brak het record toen hij woensdag aankwam in de golfstaat Bahrein. Daarmee heeft hij 1.706.000 kilometer gereisd, circa 1.500 kilometer meer dan de vorige record. Oudster, dat was Condoleezza Ries, die onder George W. Bush diende. Kerry heeft meer dan 2300 uur in de lucht doorgebracht sinds hij in februari 2013 aantrad. Al met al zat hij 467 dagen in een vliegtuig. Ongelooflijk, hè. Je moet er allemaal maar zin in hebben. Hier is Shake Stevens uit 1982. En die zingt allemaal over juli, juli, juli. Els 558 Kenbaar de boys natuurlijk uit 1972 met Timothy weer eens gedraaid hier in de Hover Show. Gordon ziet af van zijn eigen plannen om via een datingshow de liefde van zijn leven te vinden. De presentator op de... Eerder zelf het idee voor het zoeken van de liefde op televisie, maar wil niet wanhopig overkomen. Het zou de indruk wekken dat ik desperat op zoek ben, en dat ben ik juist niet, aldus Gordon. Enige tijd geleden opperde de zanger zelf het idee voor een datingshow. RTL-zenderbaas Erland Galjaard zou blij hebben gereageerd en wilde het programma gaan uitzenden. Gordon heeft nu aan Galjaard laten weten dat er geen show gaat komen. Oh, nou dan houden we het maar bij Visite van Lenny Coeur. Een leuk Hollands plaatje. Samen met Les Poppies uit 1980 is hier een Visite. Visite, visite, een huis vol visite. Piet Hein had zijn maat Mickey Mouse meegebracht. En ook de twee deze met zeven Chinezen, dat was hem een druk. Zat vol met visite. Kistel kwam met kuifje, wie had dat gedacht? En kermid, de kikker met die bicker, dat was in mijn draag. 국민 En Ik heb in de studio ook visite gekregen van Els, want die komt de papiertjes brengen voor weet je nog wel en natuurlijk de bekende rum met een klein beetje chocolademelk. Het is vandaag 13 april 2016, maar we gaan hierbij, weet je nog wel, eens even kijken wat er vandaag allemaal gebeurde in het verleden. Het is vandaag de 104e dag en er komen er nu nog 262. Vandaag in 1992, aardbeving bij Roermond met een magnitude, geen idee wat dat betekent, van 5,8 op de schaal van Richter. En vandaag in 1742 was de eerste uitvoering in Dublin van het Oratorium. Ik heb ook al geen idee wat het is. Van de Messia van Joos Friedrich Handel. En in 1934 werd vandaag de eerste nummer van het dames tijdschrift Libelle uitgegeven. Zo oud is dat al hè? Ja, ongelooflijk. Hongarije wordt een republiek vandaag, dat gebeurde in 1849. En vandaag werd de neutraliteitsovereenkomst getekend tussen de Sovjet-Unie en Japan in 1941. De Efteling die opent vandaag de attracties Python en Gondoletta, Dat gebeurde in 1981. Daar gaan we even naar de sport kijken. In 1969 vandaag wielrenner Walter Godefreud, die wint Parijs Roubaix en Gerrit Kneteman die wint in 1974 de negende editie van de Amstel Gold Race. Opwaaiend bra brandend wc-papier veroorzaakt brand op de tribunes van stadion Euroborg van FC Groningen, waardoor de wedstrijd tegen Ajax afgelast werd, dat gebeurde vandaag in 2008. In 1625, Giovanni Faber bedenkt een nieuw woord, microscoop, dus dat woord bestaat al sinds 1625. Of het apparaat ook bestaat, ik neem aan van wel sinds 1625. En we gaan even in de toekomst kijken, ja, in 2029, de Planotoide Apopis zal op een afstand van 31.000 km langs de aarde vliegen. En vandaag in 2036 wordt er een nadering van de Planotide Apopis verwacht, maar er is zeer weinig kans op een botsing. Maar hij houdt ons natuurlijk wel bezig. Ik vind het wel kunstig, dat ze dat precies op de dag kunnen berekenen wanneer hij langskomt. We gaan eens even kijken wie er vandaag jarig zijn of uh, jarig. Zouden zijn geweest als ze niet meer in leven zijn. In 1570 werd geboren vandaag Guy Hij was een buskruidverraad samenzweerder. Nee. Mail me maar eens even in Facebook als je weet wat dat is. De beste man of vrouw overleed in 1606. Vandaag overleed, of werd geboren Thomas Jefferson in 1743. Hij was de derde president van de Verenigde Staten. De man overleed in 1826. En vandaag is jarig Al Green, Amerikaans zanger. Hij zag het levenslicht in 1946. En Rudy Voller, Duits voetballer, wordt vandaag 56 jaar. En Kari Kasparov, Russisch schaker, die werd geboren in 1963 vandaag. En we feliciteren Reetje Ritsma, Nederlands schaatser. Hij wordt 46 vandaag. Sylvia Meis is van 1978 en viert haar verjaardag vandaag. Ze is natuurlijk wel... Algemeen bekend, en Raymond Sleuter, Nederlands tennisser, is ook al van 1978 en is vandaag jarig. Dan nou gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag, dat was in 1695, Jean de La Fontaine was natuurlijk een schrijver, hij werd 73 jaar oud, Arthur Winston werd 100 jaar oud in 2006, nee toen werd hij geen 100, maar hij was 100 toen hij in 2006 overleed, hij was Amerikaans werknemer van de eeuw, ja hij heeft heel lang gewerkt namelijk. Wim Schuit, 99 jaar werd hij, hij overleed in 2009, hij was een Nederlands politicus, het is vandaag de viering van de zalige Ida van Bonen van Boulogne, die overleed in 1113, maar even naar de weer kijken, de laatste minimumtemperatuur was min 4, graden in 1913 en de hoogste maximumtemperatuur was 24,4 graden, ongelooflijk, kwam bij een hittegolf in 2007. Het zonnetje scheen het langst in 1942, 12,2 uur. En de langste neerslagduur was in 1956 met 12,4 uur. Oh ja, René Vroger, die had ik inderdaad op een playlistje staan. De Beste man draai ik bijna nooit, maar ik vind dit toch wel aardig. Flinke gewoon, hoor. Calling out your name, Ruby staat er tussen zaakjes bij. Het komt allemaal uit 1993. Naar buitengelopen de tuin om even te kijken hoe het met de bewolking staat, want die overtrekkende onweersbuien, maar het schijnt gewoon lekker allemaal over te waaien en het zonnetje komt er alweer tussendoor, dus het uh, wordt gewoon nog misschien wel een hele mooie voorjaarsavond. Jorra René vroegen met Calling Out Your Name uit 1993, het is gewoon eens even lekker om te horen, echte avanshow muziek. Hè? In de is het trouwens alweer tijd geworden voor het luik voor vandaag, tweede uur, we gaan luisteren naar twee opnames van Eric Clapton, als eerste uit de 1974, I shot the sheriff en daarna voor altijd een man, forever man uit 1985. Oh, daar komt hij niet. Even goed zetten, even zo en gaan we het nog een keer proberen. Twee leuk, nu, nu, nu, nu, nu. Velden met sluierwolken domineren het weerbeeld. De zon schijnt er op een aantal plaatsen nog aardig doorheen. Lokaal ontstaan er stapelwolken die uitgroeien tot een enkele onweersbui. Het wordt 14 tot 17 graden en de zuidoostenwind is veelal zwak. Vanavond en vannacht is het overal droog en zijn er opklaringen. Lokaal ontstaat wat mist. Het kwik daalt naar 3 tot 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en smiddags ontstaan er wat buien. Lokaal wederom met wat onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. En de zuidwestenwind is matig van kracht. Er zijn er ook nog wat waarschuwingen. In het midden en het westen van het land enkele pittige buien met onweer. In het midden en het westen van het land komen enkele onweersbuien voor die plaatselijk met hagel gepaard gaan. Bovendien valt lokaal veel neerslag in korte tijd. Dat heb ik gemerkt trouwens, want dat was gisteravond ook zo. Had ik om half acht s'avonds zo'n hoosbui. Ja, en ik heb hier een plat dak, dus dat hoor je dan ook heel erg goed. En dan heb je echt het idee, het is het de einde der tijden, maar dat was het niet hoor. Trouwens, ik heb Tom Plas weggejaagd, want die mag er even niet horen, want hij mag niet in de studio zijn volgens deze man, José Feliciano uit 1970. Hier is No Dogs Allowed. De volgende song is, ik vertel een here van mijn eerste visit to Londen.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 Radio Els 558 Informatie. De V&D in Hilversum is volgende week vrijdag, 22 april, het laatste filiaal van de failliete warenhuisketen dat definitief zijn deuren sluit. De Hilversumse vestiging is dan alleen nog smorgens open, zo laat een woordvoerder van V&D vandaag weten. Komende zaterdag zullen in totaal 33 van de tijdelijke heropende winkels dicht zijn. Dat is iets meer dan de helft van de 62 filialen die de keten telt. Vooral in de grote steden zijn volgende week nog filialen te vinden waar koopjesjager hun kunnen slaan. De verkopen zijn harder gegaan dan we van tevoren hadden verwacht, aldus de woordvoerder. Vandaar dat ook een aantal filialen, filialen, eerder zijn gesloten dan gepland. De muziek van vandaag is best work. De muziek van toen is veel beter. Je hoort het iedere dag op Radio Els 558. Yeah. Starlight, Starlight, make me love. Het is allemaal goed in 1976 van Long to Learning and the Shakers. alright, alright, alright. En ik zie dat het al tien voor zeven is geweest hier in de Af show het tweede uurtje. En dan zitten we er bijna alweer helemaal door. Hè. Dan hebben we weer twee uur radio achter de rug en daarna gaan we natuurlijk 24 uur per dag non-stop verder. We gaan even een rustpunt in de show. We gaan naar 1989 toe met Carly Simon. It's hard to be tender. It's hard to be tender. It's hard to stay open when you're dizzy with anger. When your dreams have been. Nog even een blik werpen op de tv, op hè, zoals dat netjes heet. In Nederland 1 hebben we het journaal zo meteen om 8 uur en daarna een denken natuurprogramma, Wild Friends, het staat er namelijk niet bij. Op Nederland 2 hebben we Mes op tafel om 8 uur en Recht van spreken om half 9 en Zembla om kwart over 9. Op RTL uh, 4 goede tijden natuurlijk om 8 uur en daarna om half 9 mijn leven in puin. En om half 10 als je me echt zou kennen, ja dan uh, het zal ook wel iets van een... Reality programma zijn. En natuurlijk de klopper op SBS 6 kun je weer voetbal kijken. UEFA Champions League Atletico Madrid tegen FC Barcelona. En dan komt er om uh, kwart voor elf zelfs ook nog een nabeschouwing die gaat duren tot half twaalf. Wat ons betreft zit het weer op deze twee uurtjes van de AFEShow voor deze woensdag 13 april van het jaar 2016. Uh, IJs, Weder en uh, Onweerdienende zijn we er natuurlijk morgen weer. Ik heb nog één plaatje voor je, een stukje in ieder geval van Traffic en Pepersen uit 1967. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen bij bye bye, Wijswijswij. Is Radio LS 558 met het nieuws.